Elf uur. De Radio 1 sportzover. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Goedemorgen. Colette van Nune trok haar laarzen aan... en doet verslag van het water in Slinaken. Nog meer water. Bob van de Tak is bij het zwemmen. En de hockeydames gaan straks beginnen. Eerst het NOS Nieuws met Raymond Seré. In Crystal Springs in de Amerikaanse staat Mississippi... is ophef ontstaan over een geval van rassendiscriminatie...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 De opstandelingen in Syrië zeggen dat ze geen kans hebben tegen de troepen van president Assad als ze geen wapens krijgen uit het buitenland. Het leger van Assad voert zware aanvallen uit op Aleppo en het Syrische verzet wil antitankwapens en luchtdoelgeschutten uit het buitenland. Alleen met die wapens hebben we een kans, zegt een woordvoerder van de opstandelingen. Verschillende topdiplomaten zijn zeer bezorgd over de toestand in Aleppo en waarschuwen voor een bloedbad. Aleppo is de grootste stad van Syrië. Er wonen ruim 2,5 miljoen mensen.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 London Late Night in NOS Studio Sportzomer. Elke avond om vijf voor half elf, Nederland 1. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De series bij het zwemmen en hockey, de vrouwen hockey tegen België. En verder zie ik uit naar de ruiters en de paarden. We beginnen in Limburg. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Meurders. Het water is weer geweken en dus maakt het Limburgse dorp Sleenaken de schade op. Vannacht kwamen straten blank te staan door hoogwater in de rivier De Gulp. Verslaggever Colette van Nuenen is in Sleenaken. Colette, je bent daar vanmorgen aangekomen. Wat trof je aan? Colette? Ik ben bij Hoi, uh, mij. de Sleenaken van Vallei. Ja. Je, ja. je was even onverstaanbaar. Je was, was ondergelopen. Je bent ja. Er. Ja. Wat, uh, wat trof Klopt, je aan ja. daar? Ja, ik ben, in de, ik ben daar nu en de, de, de brandweer is nog druk bezig om het water allemaal weg te pompen. En je moet je voorstellen, Zuid-Limburg, he, heuvellandschap, uh, met uh, mooie riviertjes erin. De gulp is daar eentje van. En uh, ja, er was een stortbui gisteravond. Niet eens hier hoor, maar een ja. eindje verderop in België. En uh, uh, toen uh, uh, stond binnen no time stond hier het hotel uh, Blank. Ik ben in de Slenaker Vallei. De eigenaars zijn Marie Antoinette en Wim Teuben. Jullie waren op de kermis, het was kermis, hè? Wim is even aan het bellen Vraag even met uh, Marie Antoinette. En toen werden jullie gebeld? Ja, dat uh, de water van achter en van voren uh, langzaam binnen kwam stromen. Langzaam, ja. dus dat wel, maar wel stromen? Wel stromen, ja. ja. En binnen vijf minuten waren we hier en toen stond het al helemaal blank. En wat betekent blank staan? Wat, uh, wat roep u aan dan? Uh, ja, blank staan. Uh, het water stroomt door het hele pand heen, van voor tot achter. Maar hoe hoog? Was het echt een laagje? Of... Nee, toen was het al 20, 30 centimeter en het is tot 80 centimeter omhoog pand. Ja. Dus mensen zaten te eten? Ja. kregen ineens natte voeten, moesten weg dus? Ja, die zeiden van mevrouw er loopt water binnen en onze uh, collega zei van nee meneer dat kan helemaal niet, maar wel dus. De keuken, mag keer even binnenkijken? Ja, het is dus, uh, nog een beetje modderig hier. De gasten zijn inmiddels uh, vertrokken. De gasten die vandaag zouden komen zijn uh, afgebeeld. Dan gaan we eventjes uh, door de modder. Nou, uw voeten zien er ook lekker uit, maar dat is vast wel zeker niet uw allergrootste zorg. Nee, absoluut niet. Nee. Maar ja, u kunt het zien: het water uh, heeft het hele pand gestaan. De modder ligt overal. En uh, ja, alles wat beneden staat van. Uh, uh, Elektriciteit, alles is uitgevallen en uh, ja, alles is kapot. Het ja, is inderdaad een ongelooflijke bende zeg. Het is echt een uh, grote modderpoel. Dus dat duurt nog wel even voordat jullie hier weer gasten kunnen ontvangen. We komen nu inmiddels bij de achterdeur uit en dan, uh, dan sta je zo'n beetje uh, aan het uh, riviertje ook. Hè? Ja, die zit, uh, daar, ja, die loopt hier achter uh, de, het bedrijf langs. Ik ja. weet niet of die hier wil, of even via de keuken. Ja, misschien even de keuken kijken, want uh, buiten ben ik daar net al even geweest, zag ik een uh, auto die uh, uh, weggesleept werd. Die was weggetakeld. Nou, die keuken. Wat is daarvan over? Ja, alles is uh, ondergeweest, dus uh, Niks doet het meer. De diepvriezen, koelkasten. Alles is... Uh, zeg het maar. Colette, ja. mevrouw is wat ver weg. Kan je die microfoon er een beetje om de neus houden? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, Felix, ze wordt er een beetje stil van nu ze het hier weer zo ziet. Dus misschien is dat uh, wat je hoort. Het is natuurlijk een enorme puinhoop eens dus even kijken als we hier naar buiten lopen uh, hoe we dat zien. De brandweer is hier bezig, er liggen slangen. En die proberen het allemaal weg te pompen. Hè? Ja, ja. Dit is onze een grote vriezer. Die uh, heeft uh, die stond helemaal op zijn zij. Dus je, dan weet je hoeveel kracht het water heeft geraakt. De vriezer stond helemaal op zijn zij. Ja, die stond ja. helemaal schuin en, uh, en dat is echt een grote inloopvriezer. Dus dan moet je wel heel veel kracht hebben. Ja, en hier is het, uh, is het water die. Uh, ja. Wat nu weer gewoon een gezellig riviertje is om lekker op te gaan kanoën. Ja. <laughs> en um, ja, nou ja, zo is het hier. Ik blijf hier nog even kijken wat de mensen hier hebben meegemaakt. Zat had er weer een treurig gezicht. Jim Crouchy. You don't mess around with Jim. Up, down got it, The bow, got it, bombs. seconds got big jim a walker he a bull shooting son of a gun yeah he big and dumb as a man can't come but he's stronger than a country horse. and when the bad folks all get together at night you know they all call big jim ball just because and they say you don't tug on superman's cape you don't speak Don't a mask off that old Long Ranger And you don't mess around with Jim But out of South Alabama come a country boy Sitting looking for a man named Jim I am a bull shooting boy, my name is Willie McCoy But down at home they call me Slim Yeah, I'm looking for the king of 42nd Street driving on drop Op bij het zwemmen Sharon van Rauw, daar 100 meter rugslag Inderdaad, ze zwemt in baan 2 van de Rauwendaal. Eigenlijk meer een specialist op 200 meter rugslag. Daar won ze brons op het wereldkampioenschap. 100 is eigenlijk een beetje te kort voor haar. En ze heeft het ook lastig op die eerste 50 meter. Maar Van Rouwendaal zal het van die tweede baan moeten hebben. Keert nu als uh, achtste, ja als laatste inderdaad in de tussentijd van 29.90. Die tussentijd is dan nog uh, vrij aardig. Maar ze moet natuurlijk wat opschuiven in het veld van Rouwendaal, Zoals ze dat vaak doet in de slotfase van een race aan de leiding gaat... Uh, Emily Seaboom uit uh, Australië. Maar wat doet Van Rouwendaal op die laatste meter? Ze komt wel wat opzetten, maar het houdt toch niet over. Het is uh, Seaboom die een Olympisch record zwemt. Vandaar het gejuich in het stadion 58-23. Dat is een bijzonder scherpe tijd, zeker voor in de ochtend. En uh, Van Rouwendaal eindigt uh, uiteindelijk toch als laatste... Er is dus niet veel opgeschoten in die laatste baan in de tussentijd van 1-0-0-61. Of eindtijd moet ik natuurlijk zeggen. En uh, dat is op zich uh, niet eens zo slecht. Want dat is wel de beste seizoentijd voor Van Rauwendaal. Maar het is uh, dus niet goed genoeg. ...in deze serie. En het zal ook niet genoeg zijn, denk ik, om de halve finale te halen. Want er komen nog twee series met daarin een groot aantal toppers. Ja, ik zei het al, ze zal het toch moeten hebben van die 200 meter rugslag. Dat is echt haar nummer. Op de 100 meter rugslag uh, dus een achtste plaats in deze serie. En ik kan ook nog even kijken hoeveel ze dan nu virtueel staat. Sharon van Rouwendaal, dan moet ik al met het pijltje naar beneden om haar te vinden. En dan staat ze nu op de achtste plaats. En er komen dus nog twee series. En de beste zestien gaan door. Dus eh, ik denk dat het lastig wordt voor Sharon van Rouwendaal om de halve finale te halen op die 100 meter rugslag. I am a man, you see, and one day I will be a in the morning sun. Lazy pulling daisies, do be past three. A in the morning sun.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 Planet Earth In an opera house But I'm alive People. En het grappige is, die titel kwam van die zanger, die, die kwam te laat aanzetten bij de repetities weer. En toen vroeg een bandlid: ja, hallo, waar ben je hem te laat? Ze zei yeah, I was lying in the morning sun. En je wordt er ja. heel vrolijk van, hè? Toen was het nummer. Nou, nou, nou, ja, nou. maar jij niet dan Nee, dit is, dit is een ongelooflijk opfrissend nummer. Dat vind ik mooi gezegd. Van ja, ja. Voor die eventingruiter staat morgen de cross op het programma. Dat is het meest spectaculaire onderdeel van die sport. Maar de Lips, vader van eventingruiter Tim Lips... is al dagen te vinden op het parcours. En dat heeft dan ook geen enkel geheim meer voor hem. Ja, dat het hier eh, vrij heuvelachtig is. En eh, dat we dus drie, vier keer de heuvel op moeten... Dat is voor onze paarden natuurlijk conditioneel een stuk zwaarder. Aan de andere kant, ja, als ik een vergelijking maak met 20 jaar geleden in Barcelona... In Barcelona waren de hindernissen zeker niet lichter en zeker niet smaller of lager. Ik denk misschien wel hoger. en uh, Qua aanzien moeilijker. Maar het is nu zo dat uh, ja, de kost veel technischer geworden. Er zitten veel meer kleine hindernissen in, smalle met, met een heel klein front. Dus je moet uh, beter weten wat je aan het doen bent. En, uh, de balans en de, uh, ja, de nauwkeurigheid van het aanrijden van hindernissen is toch uh, uh, veel, veel veranderd. Het is veel, uh, veel moeilijker geworden. Vroeger kon je zeggen dat uh, het beginonderdeel, de dressuur, was zo'n 20% van de uitslag. Dan de cross 75% en het afsluitende springen zo'n 5%. Dat is dus behoorlijk veranderd. Ja, absoluut. Als je nu in de dressuur uh, ziet dat de, de topscorers uh, zeg maar, kleine uh, 30 minpunten oplopen. En dat uh, als je dan uh, 50 punten oploopt, dan, dan lig je alle wijking achter voordat je gestart bent in de cross, op de top van de dressuur. Dus uh, de dressuur is, de proef is moeilijker geworden... maar het niveau is enorm omhoog gegaan uh, van de goede, zeg maar. En uh, dus het is wel een zaak om in de dressuur al een beetje bij te houden. Hebben wij hierdoor als, als landen die niet met volbloedpaarden werken... Uh, een voorsprong gekregen of wat als minder achterstand gekregen... op de anglo-saxische landen? Ja, absoluut. Wij hebben, doordat wij natuurlijk een hele goede warmbloedvakkerij hebben... En, uh, met voldoende bloed erin, denk ik, hebben we natuurlijk wel paden die goed kunnen, goed kunnen bewegen. En fijn en voorzichtig kunnen springen. En ook beter in de manieren springen. Dus wij hebben zeker daardoor, denk ik, weer aansluiting kunnen vinden. Jullie zijn hier als, als drie ruiters, als, als team, op een ingetogen wijze naartoe gegaan. Omdat jullie zeggen, nou, we willen het eigenlijk een opmaat laten zijn voor Rio. Betekent dat dat je extra voorzichtigheid uitstraalt ook naar de ruiters? Nou, dit is zo dat de Ruiters uh, zijn zich dat uh, degene bewust van het feit dat we hier met drie uh, deelnemers zijn. Met drie mensen in, de, in het team. De andere landen hebben vaak vijf deelnemers in het team, waarvan ze dus twee resultaten kunnen wegstrepen. De twee slechte, slechtste resultaten kunnen ze laten vervallen. Dus die, zijn, die beginnen een stukje sterker, zou ik zeggen, dan wij. En, uh, maar ja, wij moeten in deze koers even goed aanvallen. En evengoed uh, niet te benauwd zijn. Want anders dan komen we natuurlijk niet aan de finish. De, de, zo denk ik erover. Neemt niet weg dat wij op, op bepaalde punten misschien wel een keer uh, wat voorzichtigheid in acht nemen. Om toch te proberen toch dat team veilig te stellen. Als het goed gaat en uh, we gaan op naar, uh, naar Rio. Uh, zijn er dan, is er dan voldoende potentie aan paardenmateriaal, Aan eigenaren die zeggen van uh, we willen hier instappen. Heb je daar al een, een beetje zicht op? Nou, het is zo dat natuurlijk afgelopen jaar zijn er natuurlijk twee, uh, op twee cruciale momenten zijn natuurlijk al twee hele goede paarden verkocht. Dus uh, ik hoop niet dat wij net als in uh, navolging van de de springruiters, dat wij natuurlijk op het moment dat we een heel goed paard hebben, dat dat ook weer gelijk verkocht wordt. Dat is natuurlijk, dan uh, bouw je het wel heel moeilijk op. Het is, uh, het is nu zo dat het eigenlijk uh, gestaag uh, groeit en, uh, en uh, qua niveau uh, serieus verbetert. Het is alleen wel zaak om die goede paarden natuurlijk in Nederland te houden. Maar het lipste vader van die ventingruiter Tim Lips in gesprek met uh, verslaggever Ed van der Bent. Bob van der Tak bij het zwemmen. Sharon van der Rauwendaal heeft ze de halve finale gehaald, 100 meter rugslag. Nee, het is niet gelukt. Uh, er gingen nog twaalf zwemsters uh, onder haar tijd door in die laatste twee uh, heats. En dus uh, eindigt Van Rouwendaal uiteindelijk op de 20ste plaats. Met dus die tijd van 1-0-0-61. Ook uh, een halve seconde ruim boven haar persoonlijk record. En uh, ja, op zo'n Olympische Spelen dan, uh, moet je eigenlijk... Je echte toptijden zwemmen om ver te komen. Dat kon Van Rouwendaal dus niet. En zij ligt eruit. En zij moet zich dan maar gaan concentreren op die 200 meter rugslag. Die later dit toernooi gezwommen wordt. Snelste tijd in de series van Emily Seaboom. Dus uit Australië. 58-23. Ik zei het al. Een nieuw Olympisch record. En dat niet alleen. Het is maar 1100ste boven het wereldrecord. Van Gemma Spofford. Gezwommen in zo'n supersonisch badpak. Bij het wereldkampioenschap van 2009. In Rome En dat is dus een bijzonder indrukwekkende tijd geweest van Seaboom. Het is de vraag of dat verstandig is zo in de ochtend. Want je kunt je kruid ook te vroeg verschieten natuurlijk. Seaboom dus als snelste door. Tweede Missy Franklin en derde Belinda Hocking. En verder zijn eigenlijk alle favorieten wel door naar de halve finale... die dan vanavond wordt gezwommen. Ik weet niet hoe het bij u thuis is, maar hier in Londen gaat het een beetje betrekken. Er komen wolken aan het uh, firmament. En de zon die schijnt er nog wel tussendoor, maar of dat lang gaat duren dat betwijfel ik. Toch nog even een zonnig plaatje. komen ze heet Ginger Ninja, Dit is een band en ze brengen sunshine, gelukkig. Ragnar Niemeijer die is bij het roeien in de half sunshine, denk ik. En Je bent gelukkig niet alleen, Ragnar. Nee. nee, ik heb een van de grande dames van het uh, Nederlandse roeien... toch naast me zitten, Kirsten van de Kolk. Want ja, als je gouden medaille uh, winnaar op de Olympische Spelen bent... bij het roeien, de vrouwen lichten dubbel twee, dan, dan ben je dat toch. Twee races vandaag voor de Nederlandse ploeg. Dat is dus niet zo heel erg veel. We kijken om uh, tien voor twaalf... Kijken we naar Heat 2, de lichte vrouwen dubbel 2. En ja, of je het wil of niet, Kirsten, dat, dat zijn op een bepaalde manier opvolgers. Of, of is dat misschien te veel druk leggen op Maaike Het en Rianne Sigmund? Ja, ik denk dat dat te veel druk leggen is op uh, deze meiden. Want uh, het is gewoon een compleet nieuwe ploeg, want Marit en ik zijn allebei gestopt. Uh, ze varen natuurlijk wel al vier jaar mee. Ze zijn in 2009, hebben ze hun eerste wereldkampioenschap al geroeid. Dus ze hebben al wat ervaring met grote toernooien. Maar wel hun eerste spelen. Dus, um, en ze hebben veel moeite moeten doen om hier te komen via het kwalificatietoernooi. Um, en En ja, ze hebben na de druk van ook de Olympische ringetjes die voortdurend voor hun naam zullen verschijnen. Maar ja, binnen het veld zal iedereen weten wel dat op waarde kunnen schatten. Ja, en als je nou naar hun kijkt, ze zijn al jarenlang uh, bij elkaar. Sinds 2009. Ze hebben nooit uh, een finale of een finale plaats wel gehaald, maar nooit een podiumplaats bereikt. Ja. Zijn hier terechtgekomen. Misschien is het niet helemaal aardig, maar. Dit is wel een van de boten waar ik niet het gevoel bij heb van hier moeten we heel veel, heel veel van verwachten. Bro, mag je dat zeggen? Ja, dat mag je zeggen. Kijk, niet elke ploeg. Uh, medailles winnen je niet zomaar. En deze meisjes hebben inderdaad nog niet laten zien echt over die snelheid te beschikken. Uh, ze werden ook tweede op het kwalificatietoernooi. En ook als je naar afgelopen seizoen kijkt naar de wereldbekers. Um, dan is mijn visie ook wel dat zij nog een hele uitdaging te gaan hebben om die finale te halen. Ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken... nou ja, goed, jij bent een van de twee voorgangers geweest. Euh, deze boot, veel jongere meiden, hoewel ze wel al 28 zijn. Hè, bedoel, ja. dat, dat zou je soms bijna vergeten. In hoeverre, wat kun je erover zeggen... heb jij je nog bezig gehouden met, met begeleiding van, van deze twee? Ik bedoel, wat heb jij ze kunnen aanreiken? Um, nou... Weinig. Ik heb in oktober zijn ze naar me toegekomen, omdat toen ging het helemaal niet lekker. Ze hadden toen de... 2011. Uh, ja, 2011 inderdaad. Uh, ze hadden toen... Uh, uh, ze werden negende, waar ze achtste hadden moeten worden om zich direct te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dat ja, Ze hadden 24 honderdste volgens mij met Denemarken toen. Ja, het was, uh, het was, ja, het was een spannende eindstrijd En uh, ja, dan zit je net aan de verkeerde kant, dat is heel vervelend. Maar... Uh, Waar ze in zaten, ze waren al niet goed bezig, ook met de coaching. Het liep gewoon niet goed. Dus ik heb een paar gesprekken met hen gehad. Van, hé, wat, ja, wat zijn nou de voorwaarden om te gaan presteren? Daar hebben we over gesproken. en ja, Wat ze daar precies mee gedaan hebben, weet ik niet. Heb ik ook nog niet, ja, niet alles van gezien. Maar ik hoop dat het wel iets geholpen heeft. Nou, dat hoop ik met je mee. Um, en de vrouwen acht. Ik neem aan dat jullie daar ook iets over willen weten. Ja, Zeker. <laughs> er zit een naamgenoot ja. van mij in. Ja, nou ja, dat is ook nog eens een keer zo Veenhoven, als ik mij niet vergis. Ja, dan ja, nou Kirsten, dat, jij met jouw expertise, dat is uh, wel een boot, een van de, van de weinigen eigenlijk, waarvan het Nederlandse, ja, de roeivolgers, de pers, de, de supporters, toch het gevoel hebben van, nou, daar kunnen we met potlood een, een medaille achter zetten. En dan is goud wel misschien wat te veel, of niet? Uh, ja, goud is uh, naar mijn mening inderdaad te hoog gegrepen. De Amerikanen zijn sinds 2006 uh, uh, onverslagen, dus dat is al een behoorlijke reeks. Uh, Canada heeft het ze wel heel moeilijk gemaakt afgelopen jaar met een uh, paar honderdste verschil volgens mij. Uh, Canada ligt nu ook in een voorwedstrijd bij Nederland. Dus daarom is dit, ondanks dat er maar drie ploegen in die voorwedstrijd liggen bij Nederlandse acht, wel een hele interessante wedstrijd. Um, en ik denk inderdaad dat de beide achter zijn toch de ploeg om naar te kijken waar de Bruijs vandaan moet komen. Daarom zijn het ook wel de prioriteitsploegen. Goed, eerste vrouwen lichten dubbel 2 over een dikke 20 minuten hier op Eton Dorney Lake vlakbij Londen. China gaat op kop op dag twee van de Olympische Spelen... als het gaat om de medailles zes keer gehaald. En dus is het Chinese volkslied even zoveel keren gespeeld. Dus is een lied dat bij Chinezen over de hele wereld veel emoties oproept. Zo ook bij Lan Lauwe Wang van de Vereniging Nederland-China. Paul van der Gaag zocht erop. Als u het zelf zingt, lijkt het u ook al te onthoren. Ja, zo is dat ook. Ja, ja. De tekst roepen heel veel gevoel. Maar ja, wat is dat voor gevoel? is een oe-gevoel van Chinezen. Als je weet hoe het Chinese volk de laatste 200 jaar allemaal moet doorstaan, dat komt waarschijnlijk dat gevoel vandaan. Ja. Wat zingen ze nou precies? Het Chinese volk sta op tegen de bezetters, uh, torseert de vuur van de vijanden. Sta op. Sta op. Het lied is uh, geschreven oorspronkelijk. Bedoeld uh, voor een, een hoofdlied voor een film. En die is uh, geschreven in 1934. En de film is gemaakt in 1935. Het is een soort lied om mensen op te roepen. In verzet te gaan. Tegen de bezetter, de Japonnen. Want, uh, als u weet, een paar jaar daarvoor, in 1931... precies zijn 18 september, is Japan officieel China binnengevallen. En hoe is dat filmliedje uiteindelijk het volkslied van China geworden? Um, toen de Volksrepubliek China oprichtte... een paar maanden daarvoor was een, hele, was een comité opgericht... om uh, een volkslied uit te kiezen... En er waren honderd inzendingen binnengekomen. Uiteindelijk, na een heel lang discussie, heeft men gevonden dat deze lied het meest gepaste lied is voor het Chinese volkslied. Ladies and gentlemen, gentlemen, is Chinese beetje Je nou hier. En als het nou om de medailles gaat, uh, wanneer bent u nou het meest ontroerd? Als China straks een medaille wint bij de Olympische Spelen of Nederland? Eigenlijk voor beide. Dat ja. is, uh, ja, ja. Eén kant op, uh, vooral de wedstrijd tussen Nederland en China. Dan wordt het helemaal moeilijk voor mij. Please be seated. Tengt auto. Lang Laue Wang van de vereniging Nederland-China geïnterviewd door Paul van der Graag. Het nieuws met Raymond Seré.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 De rest van de partijen blijft nagenoeg gelijk ten opzichte van vorige week. Alleen de PvdA verliest een zetel en gaat naar 17, zo blijkt uit de peiling van Maurice de Hond. In Crystal Springs in de Amerikaanse staat Mississippi is ophef ontstaan over een geval van rassediscriminatie. Een predikant weigert een zwart stel in zijn kerk te trouwen.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 Het leger van Assad voert zware aanvallen uit op Aleppo... en het Syrische verzet wil antitankwapens en luchttoelgeschut uit het buitenland. Verschillende topdiplomaten zijn zeer bezorgd over de toestand in Aleppo... en waarschuwen voor een bloedbad. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A28. Amersfoort richting Utrecht. Tussen knopend Hattermarbroek Marbroek en Zwolle-Zuid 3 kilometer. De weg is zo goed als dicht bij Zwolle-Zuid. Er is dus een auto met kerven geschaard. Verkeer wordt er via de af en de oprit geleid. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over een klein kwartier speelt het Nederlands vrouwenelftal tegen de Belgen. Hockey. En er wordt ook geroeid en gezommen. Natuurlijk ook aandacht voor wat er gebeurt in de rest van de wereld. In de Syrische miljoenenstad Aleppo wordt vandaag opnieuw heftig gevochten tussen regeringstroepen en rebellen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten wordt er op dit moment in vier districten van Aleppo een zware slag geleverd. Er waren diverse zware explosies te horen en boven de stad werden vliegtuigen gezien. CNN-verslaggever Ivan Watson die is in Aleppo. Die ziet een stad in oorlog, zegt hij. Mensen beginnen de stad te ontvluchten. You've been seeing all the disturbing signs of a, of a city that's uh, at, under siege or, or at the very least at war uh, for days now with families, uh, I wouldn't say flooding out, but trickling out. you see the signs of uh, trucks loaded with mattresses and belongings and, and children and, and, and women as people are clearly trying to get out of the hot spot? Inwoners van Aleppo proberen weg te komen van de brandhaarden, zegt Watson. Hij sprak kort daarvoor met een opstandelingenleider. He predicted that uh, the Syrian military would try a major offensive, the type of which that it did in, in Damascus neighborhoods that were briefly taken over by rebels uh, and other cities. And he predicted that Damascus would eventually look much like Homs, which is another Syrian city that endured weeks, if not months, of bombardment by Syrian government forces. De rebellenleider voorspelde dat Aleppo net zo'n offensief te staat te wachten van het Syrische leger als plaatsvond in Damaskus, tenminste de buitenwijken daarvan. Damaskus zou er inmiddels uitzien als Homs, zei de rebellenleider tegen de CNN-verslaggever. Homs heeft immers maanden onder vuur gelegen. Volgens Watson zijn de strijders van het vrije Syrische leger bereid te vechten tot het eind see this as the battle for syria now if they can take the largest city the commercial hub they feel that they can uh... permanently incapacitate the syrian regime which has already lost control over vast tracts of its own territory it's it's astounding as you drive through the syrian countryside and granted on back roads uh... avoiding the main highways but you see no signs of syrian government troops ja, ze zien dit als de slag om Syrië. Als ze de grootste stad Aleppo in bezit hebben... dan hebben ze het gevoel dat ze het Syrische regime voor een deel hebben uitgeschakeld. Aldus CNN-journalist Watson. Ook de heren die zwemmen, de series De 200 meter vrije slag voor Sebastien Verschuren en Dion Dreesens. bot van de Tak. Dion Dreesens ligt nu in het water inderdaad. De 18-jarige Limburger, een jonkie nog... Pupil van Jaco Verharen in Eindhoven had zich eigenlijk niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen boven de limiet. Maar mocht toch mee om ervaring op te doen en ook als reserve op de wisselslag estafette. Want die heb je wel nodig. Dat was de mooie oplossing van de bondscoach. En dus ook de persoonlijke coach van deze Dion Dresens, Jaco Verharen. Dresens doet het aardig voorlopig. Daar zwemmend in baan 1, neemt brutaal de leiding zelfs in. In deze race, en dat mag je gerust opmerkelijk noemen, want hij is toch in goed gezelschap van twee Olympische kampioenen van gisteravond. Ryan Lochte uit Amerika en Sun Yang uit China. Een erg optimistische starters van Dresens. Die nu wel wat terug lijkt te vallen op de derde baan. Dat is altijd een belangrijke baan op die 200 meter vrije slag. Dan is het aanhaken of afhaken. Maar voorlopig kan Dresens nog goed mee met de beste. Het keerpunt van de 150 meter 1.20.02. De tussentijd van Dresens. Daarmee is we halve seconde langzamer dan uh, Isotov in de vorige serie. Ja, en nu uh, valt Dresens stil. Hij is wel erg hard weggegaan. En nu komen Lochti en uh, Sun Yang naar voren. En let ook op uh, de Chinees in baan 6. Nee, het wordt uh, Lochti denk ik of Sun Yang, een van die twee, gaat deze serie winnen. En Dresens is helemaal stilgevallen op die laatste baan. Die heeft zijn race niet goed ingedeeld. Veel te hard weggegaan, en dan kom je jezelf tegen in die laatste meters. Sun Yang wint uiteindelijk deze serie in 1-46-24. En dan uh, zie je dat hij zijn race wel heeft, goed heeft ingedeeld. Want uh, uiteindelijk sneller dan Isotoff in de vorige serie. Die kwam uit op 1-46-61. En ook uh, Robbie Renwick, de schot met Nederlandse moeder, die kwam uh, onder de 1.47 uit in de vorige serie. En uh, dat zijn de tijden die je wil zien natuurlijk op die uh, 200 meter vrije slag. Dreesens uiteindelijk achtste in 1.49. 0-0, ja, dat is echt niet goed hoor. Want uh, zijn persoonlijk record is 1-47-61. Daar zit hij dus uh, bijna anderhalve seconde boven. En dit kan nooit de opdracht geweest zijn van zijn coach, van Jacques Overharen... om zo hard weg te gaan. Hij, uh, Bob, misschien had, uh, moet je meedoen aan de 100 wat, uh, meter de volgende nou, keer. Nou ja, dat, uh, dat zou je bijna denken dan. Want uh, na 100 meter lag hij nog gewoon aan de leiding. Maar uh, ja, daar uh, was hij... Uh, Helemaal niet voor gekwalificeerd. voor deze afstand. Dus eigenlijk ook niet. Hij zat een fractie boven die limiet. Maar goed, dan is er nog wel wat speling om zo iemand toch uit te vaardigen. Het is in ieder geval een goede ervaring geweest. En misschien zien we hem nog terug op de wisselslag estafette. In de volgende heat, dat is ook de laatste serie op deze 200 meter vrijslag. slag. Opnieuw een Nederlander. Hij staat op het startblok. In baan 3, gaat hij zwemmen zometeen. Sebastiaan Verschuren... Zwemmend in Amsterdam bij Martin Truijens. En ook hij is in goed gezelschap van bijvoorbeeld Yannick Anjel en Taiban Park. De man die gisteren wel zijn olympische titel op 400 meter vrije slag kwijtraakte. Verschuren, wat kan hij hier doen? Vorig jaar op het wereldkampioenschap in de halve finale uitgeschakeld. Dat was toen een grote teleurstelling. Ten meer omdat hij in de series nog de tweede tijd had gezwommen. Maar toen liet hij zich verrassen in de halve finale. Ook Verschuren begint brutaal met 24-73. Dat is een behoorlijk harde opening van Verschuren. Een halve seconde sneller dan op het WK vorig jaar, maar toen... Uh... Sneuvelde die dus in de halve finale. Verschuren aan de leiding in deze race. Anjel in de slipstream mee. Die liggen naast elkaar. Dus die kunnen elkaar ook goed zien. En in baan 2 ook Kenrik Monk uit Australië. 100 meter. Verschuren nog altijd aan de leiding. Lobuzov uit Rusland tweede. En Anjel op 37 honderdste op de derde plaats. En verschuren nu op die derde baan. Kan hij het volhouden? Het is een race waarin de verschillen in ieder geval niet al te groot zijn. En Verschuren moet zorgen dat hij bij de beste komt natuurlijk, maar een halve finale plaats zou normaal gesproken geen probleem mogen zijn. Het ziet er nog steeds goed uit bij Sebastiaan Verschuren. Tussentijd op 150 meter 1:19,24 ietsje boven het schema Shanghai nu en nu die laatste meters. Of is ook Verschuren wat hard weggegaan want ook die lijkt nu een beetje stil te vallen of kan hij nog aanhaken bij Anjel. Anjel heeft nu het commando overgenomen. Die heeft de leiding. Ook Park gaat goed nu in baan 5. Park en Anjel zij aan zij richting de finish. Verschuren gaat vierde worden in deze heat. En dat doet hij achter Anjel, Park en Monk. En de tijd van Verschuren is 1.47.31. Daarmee is dat wel zijn beste seizoentijd. Ietsje langzamer dan vorig jaar op het WK. Maar dit, deze tijd zal goed genoeg zijn om bij de beste 16 te komen. Dat gaan we nu meteen zien. Ik kan dat hier op mijn computerscherm mooi tevoorschijn toveren. Te Elfde tijd uiteindelijk voor Verschuren. Qua indeling valt er denk ik nog wel iets op aan te merken. Maar hij zit in ieder geval in de halve finale. En dan kan Martin Truijens nu samen met Verschuren weer het plan gaan maken voor vanmiddag. Want ja, dan moet hij bij de beste acht zitten natuurlijk om de finale te bereiken. Dus het moet nog wel wat beter voor Sebastiaan Verschuren. Bob, heb je al gehoord van Femke Heemskerk? Nee, nee dat heb ik niet ze... gehoord. Het heeft afgezegd voor de 200 meter vrije slag. Oh, en ja. de reden... Dat staat er niet bij, helaas. Dat hoopten we dat oh, jij dat zo uit je hoofd nee, uh, zou verzinnen. Nee, uh, Misschien teleurgesteld maar gisteravond? Op... Ja, maar dat lijkt me niet een reden om af te zeggen. Dan zou ik eerder denken aan een, uh, ja, aan een blessure of ziekte. Maar zeer opmerkelijk. Nou. We... we gaan naar Gerard de Groot. Er wordt gehockeyd zometeen tussen Nederland en België. Dat moet een makkie zijn. Ja, dat moet zeker een makkie zijn. Terwijl op de achtergrond de laatste tonen van het Wilhelmus klinken. De Brabassonne, het Belgische volkslied, moeten we nog krijgen. België 16e op de wereldranglijst bij het vrouwenhockey. Nederland aan de top van die ranglijst. Het is dus de grote broer tegen de kleine broer. Klein Duimpje zal het hier tegen Nederland niet kunnen gaan maken. Daar ben ik van overtuigd. België speelde negen keer op grote toernooien. Tegen Nederland won negen keer door Nederland gewonnen, die wedstrijden. Dus wat dat betreft alle cijfers in het uh, voordeel van de Nederlandse ploeg. België heeft hier weliswaar de jongste ploeg hoor, hier in uh, Londen... bij uh, dit toernooi, ruim 23 jaar oud. En dat is een hele jonge ploeg met twee jonge spelers, de twee jongste van het uh, hockeytoernooi. Essling de Hoge, zij is 17 jaar en 339 dagen. En Judith van der Meeren, zij is 17 jaar en 354 dagen. Wat dat betreft dus uh, de toekomst lijkt uh, voor België te zijn... Tegen Nederland, Nederland dat hier tegen België de wedstrijd, de eerste wedstrijd speelt euh, tegen een... Debutant op het Olympisch Toernooi. Nederland speelde al acht Olympische Spelen, miste alleen de eerste in Moskou vanwege de boycott al daar. En daarna won Nederland in het eerste Olympisch Toernooi dat ze speelden in 1984 in Los Angeles het goud. En Nederland won ook het goud vier jaar geleden in Beijing. Alles wijst erop dat Nederland hier een makkelijke loting heeft gekregen in de eerste wedstrijd van het Olympisch Toernooi. Een wedstrijd die over ruim twee minuten zal gaan beginnen.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 There's always something there to me. En ik dacht nog naar van ja hoe oud zou die Felix zijn? En toen bleek je dat je week. dit negeerde. en dacht ik ah oké, okay, nee nee, nou begrijp ik het. We gaan naar Gerard de Groot want uh, we zijn begonnen met hockey. Jazeker, Nederland-België bij de vrouwen. Het hockey is begonnen in het Olympisch Hockeystadion. Een uh, tijdelijk stadion opgebouwd uit stijgerpalen en stijgerplanken. Wel allemaal goed afgetimmerd, dus uh, niet onveilig. En het mooie is, de uh, eerste keer dat we dat uh, gaan meemaken... bij een groot internationaal toernooi... een zeeblauw hockeyveld met een gele bal. En dat zeggen ze is beter te zien op de televisie. Ik heb uh, het test-event wat hier geweest is... een paar maanden geleden op de BBC op de televisie gezien. En ik moet zeggen, het ziet er wel mooi uit met zo'n gele bal en daaromheen een ja een stork roze strook kunstgras dat pijn aan je ogen doet wat dat betreft nou. allemaal even wennen. Ik, ik weet niet of jullie het ook kunnen zien ja, ook nou, op de afkijk en het is, uh, ja, het is echt wel even wennen bij de ter vergelijking met de groene kunstgrasvelden die we in Nederland en waar. Maar er is in Nederland ook ergens een, een, een blauw. Ja, ja ja. Oh, zeker. Op het moment dat ze hier gingen uh, spelen op blauw, toen dat bekend werd een jaar of twee geleden... hebben een aantal teams, uh, SCAC in Beeldhoven ligt een blauw veld, Upward ligt een blauwveld, En uh, er is er misschien nog wel eentje ergens in Nederland die ik op dit moment uh, niet zo uh, bij de hand heb. Maar daar hebben vooral de Nederlandse vrouwen veel op getraind. Ja. Ze hebben niets uh, aan de verbeelding voorbij laten gaan om... Uh, te doen alsof ze een Olympisch toernooi gaan spelen. Want Nederland is hier als verdediger van de gouden medaille van Peking van vier jaar geleden natuurlijk ook nog steeds de grote favoriet voor de eindzegen. De mensen hier omheen die zeiden al tegen me toen de wedstrijd hier ging beginnen van nou alles minder voor goud is voor jullie een teleurstelling en toen zei ik ja dan wordt het een soort Cavendish dat was natuurlijk een, een Britse journalist die dat tegen me zei en die we hebben gisteren hun, hun middag ontvangen natuurlijk het begin van deze Olympische Spelen met die teleurstelling voor de wielrenners van Groot-Brittannië maar Nederland denkt alleen maar uiteraard aan het hockey de wedstrijd drie minuten oud het is aftasten geblazen Maartje Pouwen maar die staat een beetje achter in de defensie en dat is omdat Willemijn Bos zo uh, ongelukkig uh, uitviel. In de oefenwedstrijd afgelopen donderdag. tegen uh, Amerika, tegen de Verenigde Staten. Zij is met een gescheurde kruisband naar huis. Zij kan er niet bij zijn. En de defensie wordt nu geleid uh, door aanvoerster Maartje Pauwman. Het is hier voorlopig nog steeds 0-0. Wordt een uhm... beetje misselijk van het blauw met het roze. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, je zal kleurenblind zijn. No, ja, <snifficulten> daar merk je er natuurlijk helemaal niks van. Dat is wel prettig. We ja. gaan terug naar 1912. Helemaal naar 1912. Jerry Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain Too much love drives a man insane You broke my will, but what a thrill Goodness, grace is great balls of fire I let you love, but I thought it was funny You came along and woo, now honey I've changed my mind, this love is fine grace is great ball balls of fire Kisses the baby Like I love the show well, You're, you're fine. fine So kind Got to tell this world that, that you mind, mine, mind, mind That you that find little And that's whittle like oh, my thumb. My oh, thumb. You. I'm real on oh, it. But it's no oh, way oh, fun Come on, baby It drives me crazy this girl It's just great balls of fire great balls of fire great e. Lewis uh, roeie, lichte vrouwen twee Rachel niet bij. Ze hebben een beetje pech hoor Maaike Het en Rianne Sigmond. Ze zijn zojuist vertrokken in hun serie lichte vrouwen dubbel 2. En het regent voor het eerst eigenlijk op Dorney Lake. En dat is vervelend voor deze Nederlandse combinatie die in baan 1 is gestart. Een vol veld. Straks bij de vrouwen zijn er bij de acht maar drie boten in het water te vinden in de serie van Nederland. Maar nu zijn er dus zes boten op het water. En iedereen heeft een poncho aangetrokken. De pestribune is afgedekt. En overal paraplu's die de mensen toch wel hebben meegenomen. Op een oorspronkelijk nog een mooie ochtend. Mike Hetter en Janus Sigmond op weg naar de eerste 500 meter. Niet meteen een boot waar je hele hoge verwachtingen bij hebt. En. Kijk je nu naar het veld dan zie je dat de sterke Grieken in baan 2, dat die al een voorsprong van driekwart boot hebben genomen op bijvoorbeeld de Nederlanders. De Grieken duidelijk vooraan gevolgd in baan 3 door de Australiërs en ook de Canadezen doen in baan 6 goed mee. De Grieken zijn duidelijk favoriet voor het winnen van de gouden medaille in deze klasse. En zij zullen dan de opvolgers worden van het Nederlandse duo Kirsten van der Kolk en Marit van Eupen. De druk die op de schouders ligt van het Sigmond is niet helemaal terecht. Want je kunt de boot van Peking 2008 simpelweg niet vergelijken met de boot van 2012 in Londen. De Grieken, de favorieten, Tziyavu en Giat die er zelf alles aan doen bij het passeren van de 500 meter... om de druk bij anderen te leggen. Maar ze gaan duidelijk vooraan in deze race naar de eerste 500 meter. Even naar het zwemmen terug. Het was namelijk een zwemduel waar iedereen naar uitkeek. De finale van de 400 meter wisselslag. Dat beloofde een titanenstrijd te worden tussen twee Amerikanen. Michael Phelps, de superster van Peking... en Ryan Locht, die zijn uitdagende man in vorm. Reportage van Edwin Cornelissen. Het dak gaat eraf bij de allereerste zwemfinale in Londen, de 400 meter wisselslag. Het is Michael Phelps tegen Ryan Lochte en er is veel om over na te praten. En in een andere dramatische turn of events in the pool, American Michael Phelps suffered a rare Olympic defeat. Ryan Lochte wint round one of his much anticipated battle with American teammate Michael Phelps, the 400 individual medley. Wow. It <laughs> was an amazing race. All eyes were on those two men. Ryan, nog die superieur naar het goud. Michael Phelps, de superster, wordt vierde. Op de tribune zit een man enthousiast te zwaaien met een bordje. Ryan, hij is mijn zoon. Ja, als vader en als age group coach, it was heel nice. Je had die titel natuurlijk wel verwacht. Ik had een pretty good feeling dat hij het gaat winnen. En dan moet hij toch eens even uitleggen hoe zit dat nou precies in Amerika met die rivaliteit tussen Ryan Lochte en Michael Phelps? Michael en hem, uh, it's good rivalry. I mean, it's good competition. They respect each other as a great athlete. They respect each other. Yes. En wat Ryan Lochte betreft, dit is nog maar de start. Dit is just the start of the week. Het going to even get better. En dan Ryan Lochte zelf na afloop. I guess I was in shock. I think I still am. Dat ik eindelijk gewonnen uh, heb. Voldaan is hij ook dat al het harde werken zich uitbetaalt. Ik weet het en ik voel het. I've omdat ik hard work, heb uh, I've Ik heb mijn off for voor vier jaar. Als beloning klinkt daar het volkslied voor hem, Ryan Lochte. En staat Michael Phelps niet eens naast hem op dat podium. Ik tell you what, het is weird. Het is not dat Michael with me on the metal stand but you know what um Michael still to me he is one of the world's greatest Het is terugblikken op een titanenstrijd die het eigenlijk nooit is geworden. Daarvoor is Lochty te goed of Phelps juist te slecht? Hoe deed Lochte dat een uit de park? Lochte, de twee keer wereldkampion, bijna van start tot finish. Het punt was, dat we wilden Michael Phelps te proberen en heel dicht zijn. Hij zei na het eventueel, ik ben heel frustratief om te gaan naar zo'n slechte start. At these games. Ineens lijkt ook Michael Phelps maar gewoon een mens. Een heleboel mensen zeggen dat Michael inheerlijk is, maar weet je wat, Just like all of us. Met dit verschil. He's he trains harder though. And he knows how to win. Dus wil locht hij maar zeggen, schrijf Michael Phelps vooral niet af. I'll tell you this: that the next races that he's in, he's gonna light it up. Een Amerikaans feestje dus voor lochtie die de felicitaties kreeg van zijn rivaal. Yeah he came up to me and he congratulated me and he said way to go and we haven't lost the four IM for USA in op een memorabele openingsdag in het Olympisch bad. Well it was an exciting day in the pool on the first full day of competition in London. Edwin Cornelis over het duel tussen Michael en Ryan. Gaan we naar Ragnar, De dames ligt dubbel 2 zijn bezig. De laatste 500 meter. Zes seconden achterstand voor de Nederlanders op de favoriete Grieken. Zij zullen het goud vermoedelijk gaan winnen. Zijn heren meester. Een bootlengtevoorsprong op Australië en Canada. Van wie toch ook veel wordt verwacht. Een medaillekandidaat toch? Die boot valt tegen. Ligt op de derde positie. Rianne Sigmond en Mike Head hebben het lastig. Staan bekend als technisch goede roeiers. Dat ziet er altijd goed uit. Maar de echte snelheid hebben ze de afgelopen jaren. Ze zitten sinds 2009 bij elkaar. De echte pure snelheid is niet in die boot terechtgekomen. Ook hier niet op het Olympisch water van Dorney Lake. De Nederlanders zullen richting de herkansingen gaan. De eerste twee gaan door. Dat zullen de Grieken gaan worden en de Australiërs. Bijna een verschil. dat zei ik al. En de Canadezen zullen dan op stoom moeten zien te komen in de herkansingen die later op het programma staan, namelijk op dinsdag over twee dagen. De Nederlanders voor laatste, nou dat is dan... Niet helemaal op de allerlaatste plek van deze zes boten. Maar vervelend is het natuurlijk wel de Brazilianen als enige ploeg achter je houden. De lichamen gaan gelijk. De halen zien er wel goed uit. Maar ook hier geldt weer echt hard. Gaat het bij ze niet. We gaan richting de laatste 250 meter voor die grote tribunes. Met die mooie camera erboven. Levert prachtige televisiebeelden op 2200 meter kabel over de hele baan. En het publiek zit te kijken. Inmiddels is het weer droog geworden. De Nederlanders doen nog een poging om plek 3 af te pakken van de roeiers in baan 5. De Amerikanen. Maar dan moet er een jump komen die eigenlijk al begonnen had moeten zijn. En ik denk dat ze het niet gaan redden. De Nederlanders wel opgeklommen naar plek 4. De Canadezen. Wat is er daarmee aan de hand met die boot? Daar komen de Grieken als eerste, de Australiërs als tweede, dan de Amerikanen als derde... En dan zijn de Nederlanders als vierde uiteindelijk binnen. Rianne, Sigmond en Maaike Het moeten naar de herkansingen. De Grieken zijn door naar de finale, net als de Australiërs. Nederland, hockeyt tegen België, de vrouwen. En uh, het spelbeeld, Gerard. Ja, het is, het is nog geen echte opening. Alhoewel Nederland nu na. 12, 13 minuten spelen. De kans heeft om te scoren met de strafkorner. Maartje Pauwme op de lat. Zegt wat een mogelijkheid. En de bal gaat nu naast naastgeschoten worden. Dat betekent dat Nederland niet scoort en het 0-0 blijft. Keert de Groot vanuit het hockeystadion. We komen straks bij hem terug, natuurlijk, na 12 uur. En het is het zo al. Heeft u een speciale gave? Beleefde u een spannend avontuur?